een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in de buurt van het spoor loopt... is vorig jaar meer dan verdubbeld. Spoorbeheerder ProRail zegt in de Telegraaf... dat er 95 keer bijna een aanrading was met een trein... tegenover 43 keer een jaar daarvoor. Spoorlopen komt vooral voor in de zomer... in de buurt van campings en vakantieparken. ProRail is verder vooral tevreden over de veiligheid op het spoor. Er waren vorig jaar maar twee doden bij aanrijdingen. Het laagste aantal in jaren. En dat komt vooral doordat veel onbewaakte spoorwegovergangen zijn verdwenen. Bij een grote explosie in een Amerikaanse chocoladefabriek zijn zeker twee mensen omgekomen.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 De man reed de agent vorig jaar aan toen hij probeerde om aan een verkeerscontrole te ontkomen. De politieman raakte gewond aan het hoofd en is nog altijd niet aan het werk. Het is voor het eerst dat een lid van de extreemrechtse Duitse beweging is veroordeeld. Dat weer, af en toe zon, maar ook buien met soms hagel of onweer. Er staat veel wind en het wordt vandaag een graad of elf. Morgen wordt het een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, tweede grade van dit radioprogramma. Straks de geschiedenis is maar even de band uit Nederland, de dikke bandenclub noem ik het ook wel. Zo, de Ban Club. Militatiegrens. Die Jazeker. Bomb bicycle klopt. Nederlandse band. Shuffle. De dikke bandenclub. klopt. Ik heb geen idee of ze motie gebruiken of zoiets. Echt even. Te... Nou, het is uh, toepakleven. Het de tijd voor de verjaardag. Oh nee, eerste geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, dan krijg je als je drie weken geen radioprogramma programma hebt gemaakt. Dan wil je altijd... Oh, oh. Alles te inhalen, gewoon. Het is uh, 25 maart 1969. John en Yoko Ono beginnen hun eerste Bed In for Peace in Amsterdamse Hilton. Een pacifistische protestactie tegen de Vietnamoorlog. En zijn theorie is gewoon: als we met z'n allen in bed blijven liggen, dan kan er geen oorlog ontstaan. Wat een goed idee. Ja. Een heel goed. Maar mag ik daar niet aanvulling op geven nog? Nou ja, uiteindelijk wilde ik nog even zeggen... dat ja? ze zouden naar Amerika gaan. Maar in Amerika oh, werd, ja. hij, werd hij gezocht. was een zware crimineel, want dat ja. met drugs had hij gehandeld. Maar oh. nou ja, had drugs gebruikt. Dat ah, is hij het had, gebloot, het had gebloot, Ja. Dus uiteindelijk zijn ze uitgeweken naar uh, Montreux. Uh, uh, uh, Montreal. En, en uiteindelijk hebben ze daar dit nummer opgenomen nog. Nou, dan gaan we ook over wereldvrede En dat werd daar opgenomen. Keer Piece Chance van uh, John Lennon en Yoko Ono. En het grappige is, later is er nog eens een keer overgedaan. Dat, uh, dat Bad in Peace uh, in. Uh, door uh, Marke Warmedam en haar galeriehouder Kees van Gelder. In 1992, ook in het Hilton. Dus, uh, Had dat net zoveel effect? Waarschijnlijk niet. Nee, minder. <laughs> in uh, 421 is uh, het stadje Venetje is, uh, ontstaan. En uh, het is eigenlijk gemaakt door meneer... Uh, kijk hoor, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben hem nu weer kwijt. Ach nee. Oh, dat is ja. wel heel erg. Marco, wat voor... Zal uh, ik dan maar? Ja. In 1814, Koning Willem I sticht de Nederlandse Bank. Oh, kijk. Ja, dus, ja. dat is het grote begin van alles. Uh, ja. 1843, de Theemstunnel in Londen wordt geopend Is wereldse... Uh, Eerste onderwatertunnel. Nou ja, dat noem je altijd nog een tunnel onder water. Maar het is 23 meter onder het water gebouwd. Dit is de eerste tunnel onder een rivier in de wereld. En het was designed en geïngenigd door Mark Brunel en zijn son Isambard. Het opened in 1843 met de schreeuwen van excitement en delight van 50.000 visitors. Ze hebben er dus bijna 23 jaar aangewerkt naar deze tunnel. Als dus je denkt, juist ja, zo lang nodig. Nou, het mafie is namelijk na een paar jaar, in 1825, waren ze twee jaar bezig, stroomde het water. Dacht dachten ze, ho, oh, niet helemaal goed. Dus zijn ze zeven jaar lang bezig geweest om dat weer met een beetje te scheppen. Nee, toen heeft het zeven jaar stilgelegen. En toen zijn ze weer begonnen. En een jaar later begon het weer te lekken. Dus het is echt niet zo oh. makkelijk gegaan om dat te, ja. voor elkaar te krijgen. Ze wilden eigenlijk dat ze met koetsen door die tunnel heen konden. Onder de teams door. Dat was niet voor elkaar te krijgen. Dat kostte te veel geld. Dus uiteindelijk konden ze gewoon met, met de trappen naar beneden... dan kon je daar gewoon een, een, een, een wandelingetje maken. Ja, naar de, de andere kant. Onder het water. Toch? En uiteindelijk hebben ze daar uh, nog weer veranderingen gemaakt. En toen is in 1869 is, is daar de metro aangelegd in diezelfde tunnel. Heel goed. Ja. Heel goed. In 1998 was de officiële opening van het Gelgedoom in Arnhem. Het Gelgedoom, dat is echt wel een hele speciale... Uh, een speciaal stadion. Want er wordt ook allerlei muziek gemaakt en zo. En uh, er zijn dus... Uh, 26.600 stoelen waren er op de opening. En het werd met een lichtshow feestelijk geopend. En uh, vlak daarna was de uh, Spelders de eerste wedstrijd. En daarna gaf de Britse meidengroep de Spice Girls... als eerste een concert in de Gelderendom. Oh! oh. Leuk, hè? Oké, okay, de Spice Girls. Ja. Okay. En uh, ja, volgens mij heeft... Uh, Marco was er, er vaak opgetreden, vandaag is rood en zo. Even dat is normaal, man. Wie is die man? Ja, hij, hij is verdwenen op de motor hè, richting Italië, heb ik gehoord. Dat was een moordenaar. Toch? Nee, dat was die onderman. man. was een wat. moordenaar. Marco? Ja. <laughs> ja. ja? Uh, 1830, het einde van de Eerste Java-oorlog. Oké. Okay. Kijk. Nou goed, 1961, lancering van de, uh, de Sputnik 5. En aan boord was een hond, uh, Jurgnus Sorry. was Nog een en, en, Ja, en, en pop, I Ivan... Ivan-Noskivis, -Ivan denk ik. En dat was het uh, Vostok-programma. Uh, uh, dat is begonnen in 1956. Toen hadden ze ideetjes uitgewerkt om naar de maan te gaan... om in ieder geval de ruimte in te gaan. En uiteindelijk is dat uh, tot een hoogtepunt gekomen in 1963. Toen ging, als eerste vrouw, er ging de eerste vrouw de, de ruimte in... En je had natuurlijk ook nog een Gagarin. Die ging in 1961 al de ruimte in. En uh, goed, het maf wel dat deze. Adriaan uh, Nikoltovjos. Uh, de eerste vrouw in de ruimte. Die, uh, die leeft nog steeds. Oké. Okay. 86. En die is ook nog weer getrouwd geweest met een. Uh, met een, met een man die ook de ruimte allemaal uh, Allemaal astronauten. Bouw, allemaal als een groot feest wat dus leuk. Uh, ja stel even nog steeds heel bijzonder ja, ja. In, in 1655 dat is wel heel lang geleden toen ontdekte Christian Huygens wij hebben een Christian Huygens staat in antwoord die ontdekte Titan de grootste maan van de planeet Saturnus oké okay. ja nou dat vind ik toch wel leuke weetjes ja zeker ja. wat heeft hij mooie kop met krullen, deze man. Ja. Nou goed, tot dus zover even een stukje geschiedenis, straks de verjaardagen en uh, ook weer de Zandvoorts beginnen natuurlijk. Eerst maar even een lekker opstandig beentje. Wet Like heet de band, Wet Dreams. Engeland vandaan. Lian Heathdale en Hester Chambers. Ja, wij blijven nu lekker opzondigen, dames. De plaat gemaakt over dus lekker zitten op de, op de, op de bank. <laughs> dat is ook zo'n apart blaadje, was dat. Goed, we kijken even naar wie er vandaag jarig is. Congratulations and we hadden het net al over dat uh, het, voorstok, uh, het voorstok van start ging in Rusland. Nou, uh, dan zitten we ook bij, meteen bij een astronaut die is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 95. Jim Lovell. En Jim Lovell was astronaut bij Gemini 7. Apollo 12, Apollo 8, Apollo 13. Oh, Apollo 13. Ja, dat weet ik nog wel. Een damaged liquid oxygen tank. Was installed in the spacecraft. De tank had been dropped on the factory floor after a routine test. Ja, en uiteindelijk hadden we dit natuurlijk, die Apollo 13. Zeker, die moesten uiteindelijk proberen terug te komen. En toen hadden ze uiteindelijk de stroom van de Maanlander. En ze hebben uiteindelijk nog weer ja, allerlei dingen aan elkaar geknopt. Waar ze toch uiteindelijk terug naar de aarde konden komen. En deze Jim Lovell heeft dat gewoon allemaal overleefd. En heeft in verschillende echt, hij is echt zo vaak in de ruimte geweest. Ook naar maanmissies geweest. Maar hij is nooit zelf op de maan geweest. Dat waren net als die andere gasten die de, de bak uit mochten. Dus dat is altijd wel, wel, wel bijzonder. Maar goed, ja. Ja. Ja, vandaag is ook de geboortedag van uh, Albrecht Mertz van Querenheim. En dat is dus een man. Die is geboren 25 maart 1905. Maar hij was een Duitse officier. Maar ook een verzetstrijder tegen het nationaal-socialistisch beleid. Van Adolf Hitler in de oh. Tweede Wereldoorlog. En hij was dus ook betrokken bij het complot van 20, 20 juli toen tegen Hitler. Dat was de operatie Walkuren. En het was dus de bedoeling voor dus dat, uh, dat, dat zij dus uh, gingen proberen om Hitler uh, te, te vermoorden. Maar uh, na een paar uur kwam er toen al uh, dat teken dat Hitler de moordaanslag had overleefd. En hij is dus toen uiteindelijk met uh, een aantal andere mannen is hij dus alsnog uh, ter, dood, ter dood veroordeeld. Dus hij oh, okay. is het eigenlijk toch een held. Ja, eigenlijk Want, wel. Want uh, als hij het toen al had kunnen doen, in 1944... dat had misschien een jaar lang een hoop ellende gescheeld, weet je wel. Zeker, als dat een dag zijn geweest. Maar ja. goed, uh, ja, het, het is bijzonder, die aanslag, aanslag die hij heeft overleefd, Adolf Hitler. Het is echt ja. bizar, gewoon die man moet echt het idee van... ik ben onsterfelijk. Weet je, ja. ging wel een hele grote bom af. Ja. dan krijg je die tafel tegen zijn snufferd aan. Maar nee hoor, ik ben er nog. Die tafel was sterk genoeg. Ja, die hield hem helemaal tegen ons ja. schild, geloof ik. Goed, wie, wie is er meerjarig? Marco? Onze grote vriendin. Zo ja. beste vriendin. Betty Brad. Betty Brad. Ja, oké. Okay. 60 jaar bekend. 60 jaar is het? 68. 68 al. Ja. Oké, okay. nou, ze ja. ziet er nog goed uit. En er zal ze ook wel alles aan gedaan hebben. Ja, nou ja, ze heeft natuurlijk toen de lichaam... Ze heeft zo'n maagband of zo genomen. Waardoor ze 40 kilo afgevallen is of zo. Oké. Okay. En ze drinkt niet meer en ze eet heel gezond. En uh, ja... Oké, okay, nou goed. Uh, vandaag zou je jaar zijn geweest, maar al overleden in 1964. We kennen hem van dit. From Dallas, Texas. The Flash. Apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central. Dus zou je denken, heb ik het over Lee Oswald? Nee, ik heb het over Jack Ruby. En Jack Ruby hij is niet heel erg oud geworden. Hij is uiteindelijk nog maar 46 jaar oud geworden. Hij was degene natuurlijk die, die eigenlijk dit veroorzaakte. Lee Oswald werd verplaatst vanuit het politiebureau. En Jack Ruby was toevallig in de buurt van het politiebureau. Had wat geld overgemaakt voor een werknemer. Hij is nachtclub-eigenaar. En uiteindelijk had hij altijd wel een pistool bij zich. En toen zag hij een mogelijkheid. Hij dacht van, hé, hey, ik ben nu wel echt heel dichtbij. Ik ben in de veilige zone van deze Lee Oswald. Dus ik kan hem misschien wel... Ik ga schieten neer! En zijn theorie was altijd waarvoor hij dat deed. Hij wilde Jackie, uh, Jacqueline. Uh, Kennedy geen verklaring hoefde af te leggen. Oh, en, denk ik, voor uh, hij voor was stiekem verliefd op haar. Ja, zoiets denk ik. En oh. hij wilde haar ontzien. En uiteindelijk is hij uh, de, in de gevangenis terechtgekomen. En heeft daar niet zo heel lang, lang geleefd. Uh, uiteindelijk heeft hij daar maar, uh, wat wist het, uh, twee jaar uh, gezeten. Oké. Okay. En toen overleed hij aan uh, long, een ziekte. Vandaag is ook uh, jarig. Nou, maar waar is de niet meer? Ze is slechts 64 geworden. Ja. In 1921, geboortedag van Simone Signoret. En het was dus eigenlijk... Zij heette dus eigenlijk geen Signorette... want het was de naam van haar moeder. Maar zij is de eerste vrouw Franse actrice die een Oscar heeft gewonnen. En het was van de film Room at the Top. En uh, ze, ze, het, het, het grappige ook detail is dat Nina Simone... die dus dan uh, uh, ook een artiest is, een jazzzangeres of zo... die heeft haar voornaam, uh, dus van Simone Signorette... als achternaam gekozen omdat ze haar favoriete actrice was. Oh, wat dat vind ik altijd wel een leuke ding. leuke... Nog. Details. Ja. Vandaag wordt hij 36. Uh, Rob Jette. Uh, oh, ja. Is natuurlijk de minister van, van Klimaat en uh, Energie. Is dat hij met die pyjama? Met die pyjama? Dat hij toen met een leuke pyjama met beestjes op de, in de krant stond. Ja nee, toch? Ja dat, ja. Tot, maar, ja. ja, dat was hij oh. wel Ja, dat was heel Hij is van deze gisteren. En uh, hij heeft ooit op de Internationale Dag <laughs> tegen het Homofobie. En uh, transfobie heeft hij uh, wat twitterberichten. Ik zal er eens dus even wat twitterberichten bij halen. En dat was me toch een hoop ellende wat hij aan het voorlezen was. Hij krijgt tientallen berichten, haatberichten, uh, omdat hij uh, homoseksueel is. Uh, krijgt hij toegezonden toe elke dag. En hij is daar helemaal klaar mee. En hij zegt van, je moet echt aandacht voorkomen. En dat was een heel mooi gebaar. Maar goed, hij is nu momenteel van bezig met uh, ja, met het milieu. Wel voor kernenergie, kernenergie tegen. Nou. Dus best wel een klusje om dat voor elkaar te krijgen. Hmm. Wie nog meerjarig? Ja, helaas niet meer onder ons. Maar uh, 19, 4, 1942 was haar geboortejaar. Uh, dat is uh, Arita Franklin. Oh, Arita, en, Arita en Franklin. Gospel, Soul en RB. Ja, geweldig. Ja. Zeker. Even een fragmentje. Even een Die oh. gewoon niet meer kan horen, vind ik altijd. Dan vind ik eigenlijk dit leuker. Toen was het echt al een tijdje stilrot, Rita Franklin. En toen kwam maar in één keer kwam ze terug. Het was iets van vijf of zes jaar was het stil rond haar. En toen zong ze samen met George Michael... Knew you were waiting for me. Ja, jammer. Het is vandaag ook de verjaardag dus van Elton John. Hij is van 1947. En uh, er is ook laatst ook zo'n film uh, van hem geweest. Die gaf ook wel echt wel inzicht in zijn leven. Ik zou hem zeker aanbevelen. Mm -hmm. En, en uh, weet je? Ja, yeah, sorry. Ja. Wist je trouwens dat Arita Franklin, al moeder, is geworden op haar twaalfde? Ja? Ik zeg het nog eens even te lezen eigenlijk. God. Ze heeft vier kinderen en echt met de tussenpauzes van... Nou, dat is toch voor mij vijf jaar tussen, tien jaar, vijftien jaar geloof ik. Dus uh, op uh, ja, het maf is dat haar vader was dominee. En dan toch komt je dochter dan thuis met twaalf en dan zegt ze... Ja, ik ben zwanger. Ja, Heel bijzonder mm. verhaal van uh, Arita Franklin. Nou, goed, We ja. even een zijspartje. Nog goed, vandaag uh, ook jarig... Duncan Brown. Duncan Brown speelt onder andere dit. Oh, wat een joke die 24 jaar heeft zijn. Ja, dit is echt wel heel wat anders. Want Duncan Brown kennen we later van dit. Tragedy, this time I'm getting through. And now there's something you can Hij was geïnspireerd door Bob Dylan. Hij wilde eigenlijk bij het leger, daar werd hij voor afgekeurd. En uiteindelijk ging hij gitaar studeren. En maakte hij deze klassieke Wild Places van Duncan Brown. Dus helaas oh. al overleden in 1993. Toen was hij nog maar 46 jaar oud. Wie? Was jong. Eén laatste nog. Ja, Sarah Jessica Parker. Ja, ja. Sex in the City. Ja. Sex in the City, zeker. Nou. En het maf is, zij heeft een relatie gehad met niemand minder dan Jessie. Joshua Kersen. En Joshua Kersen maakte ooit een plaat. Dat was deze plaat. En dat gaat over haar leven. Over Jessica? Ja, ja. Dus. Dat gaat het gaat vaak over de fase dat ze probeert door te breken. En uh, oh, wat leuk? Daar heeft hij een plaat over gemaakt. Joshua, jo Joshua Kersen. En ze hebben trouwens. Samen hebben ze. Uh, drie kinderen, geloof ik, hè? Dus, ja, ze zijn best wel... ondanks dat was ze zo dun. Bleef ze zo dun. Goed dieet. Ja. Ja. ja, ja. Okay. <laughs> goed. Uh, vandaag wordt ze trouwens op oud. 58, geloof ik, hè? Mm -hmm. Ja. Ja, 58. Wordt vandaag... Uh, ja, ze heeft vier van acht kinderen. Echt bizar. En ze heeft ook een voetloos gespeeld trouwens. Voetloos. Oh. En ze heeft verschillende relaties gehad. Oh, kijk. Robert Downe Jr. Uh, Joshua Keren zei Maar ook met uh, Matthew Broderick. Dus uh, een bekende dame. In ja, de showbiz Nou, Volgens mij was er nu ook met... Uh, dat ze ook uh, in het nieuws was. Dat ze dan helemaal onopgemaakt uh, met, uh, met, een, uh, met haar echtgenoot stond. Ja. En dat was zo wereldnieuws. Ja, dat was wereldnieuws. Okay. Wereldnieuws. Ja, ja, dat zijn echt van die hele belangrijke dingen. En die we natuurlijk ook niet moeten vergeten vandaag, wordt hij 70. Hij is afgelopen week wel heel vaak in het nieuws geweest. Hans Kazan. Tada. Hans ja. Mulders. heet hij eigenlijk, Hans Mulders. En uh, hij heeft een combinatie gemaakt uh, met de naam van Fred Kaps en ook uh, uh, Remo uh, Inzane. Daar heeft hij mee gestoeid. En toen uiteindelijk is daar Hans Kazan uit vandaan gekomen. En hij is ontwapenend. Hij is leuk. Hij is gewoon eerlijk. En ik vind het wel mooi. Hij was bij Evonië, Maar hij was gisteren ook op de televisie. Ja. Om te uh, laten zien dat hij een boek had geschreven over zijn leven. Okay. En uh, dat uh, ja, is een mooi, mooi event gewoon. Ja, ik, ik wil Kazan. een klein detail nog geven. Dat, ik heb gisteren een nieuw nichtje gekregen. Gefeliciteerd. En die heet dus Sarah. Met uh, ook S-A-R-A-H. Okay. En denk ik denk van goh. Uh, hadden ze verwacht eigenlijk dat ze dan uh, gelijk... Uh, uh, met haar op haar geboortedag zou zijn, maar dat is dus dan niet zo. Nee, net niet. He helaas. Dat is wel jammer. Goed, ja. straks uh, de Zandvoortse berichten. En ook weer. Uh, ja, we hebben nog wel wat geschiedenis liggen, natuurlijk. We moeten altijd nog weer even er tussendoor komen. Eerst maar even de blossoms. Ribbon round the band. Oh, ro round the bom is de laatste idee. Dinnerrama. Closing off the screen I got dressed now I'm walking Trying to make it to the scene Sfeer aan het dit uit hè? Ribbon round the Balm is de nieuwste deel van Blossom. Nou, zo nieuw is hier ook weer niet. Dat is weer een paar, uh, paar maanden oud. En het heet Cinerama Holidays en Cinerama. Als je daar op Google dan kom je tegen dat dat is zo'n heel groot scherm. Het is dus niet 3D, maar dat is een gigantisch lang gerekt scherm. Dat zit bijna helemaal om je heen. En dat was een, in de jaren 50, nee, nou, volgens mij in de jaren 40 zelfs... is het een tijdje populair geweest. Maar het kostte zoveel moeite en zoveel energie om dat voor elkaar te krijgen... dat het bijna niet, uh, nee, niet bijna te realiseren de gegeven moment zijn ze daarmee gestopt. En, en zo zijn er meer uh, ideeën geweest. Hè? Je hebt, vroeger had je ook uh, quadrofonie uh, met vier boksen. Wat je ook nog weer. Dat hebben ze ook allemaal afgeschaft. Uiteindelijk is het gewoon weer twee. Want je hebt geen vier oren. Nee, dat is ook logisch. Nee. Dat is lastig. Nee. Twee is genoeg. Niet vier boksen. Weet je wel. <laughs> nou ja, zoiets. Quadrofonie. Quadrofonie, ja. Dat was ja, een ja, speciale ja, ja. versterkers ook voor nodig. Ja. Ja, goed. Nou, dit is ook uit die periode. Daar maakt deze mm. band een plaat over Blossoms bijzonder. Goed, straks de standwoordse berichten. En uh, ja, nog één dingetje. En ik kom het tegen. En daar heeft hij ook ingespeeld. Uh, dit. Je hebt het vroeger schaak ook nog wel weer... Uh, uh, gehoord. The Streets of San Francisco. Daar speelde onder andere deze man in. De acteur die later natuurlijk Starsky speelde in Starsky in Huts. Want daar is hij, uh, hij is vandaag 80 geworden. Nou, ik, uh, mijn techniek is een beetje rommeltjes. Maar goed, ja, misschien. maar goed, vandaag wordt hij 80 en dan heb ik het over uh, Paul Glazer. Uh, en uh, Paul Glazer uh, heeft hier verschillende. Uh, Paul Michael Glazer, hij wordt vandaag 80. Hij speelt dus onder andere de Streets of San Francisco. Maar uiteindelijk werd hij wereldberoemd met Starsky en Huts. En daar is hij uh, uh, vijf jaar uh, uh, in mee bezig geweest. Uiteindelijk uh, is hij samen met David Sol een bekend duo geworden. En, uh, het Mafia is later ook nog wel weer uh, films en productie. Geweest. Onder andere een Running Man van Alfred uh, uh, Arnold Schwarzenegger heeft hij gemaakt. En er is een heel dramatisch verhaal over het feit dat in 1981... tijdens een bevalling van zijn vrouw uh, raakte het kind besmet met, uh, met uh, de HIV -virus. het HIV-virus. Het HIV-virus was toen net in, uh, eigenlijk een beetje ontdekt ja. in de wereld. En uiteindelijk via een bloedtransfusie had die moeder het gekregen. En die moeder gaf natuurlijk borstvoeding aan die dochter... Mijn dochter heeft hiv gekregen en heeft het eigenlijk niet echt uh, lang overleefd. Zeven jaar later overleed ze. En dat is een heel dramatisch verhaal. En daarna heeft hij zich flink ingezet tegen, uh, tegen hiv besmetting en zo allemaal. Heeft zich daarvoor ingezet. Paul Michael Glazer. Uh. Uh, de man Starsky uit Starsky en Huts. Ja, ja ik krijg dan dat nummer in mijn van Don't Give Up on Baby. Was dat van hem of was dat van die ander? David Zold was dat. Ja, ja en die dat, was? Dat was uh, Huts. Ja, ja, ja. klopt. Oké, okay, ja. ja. ja. Dat vond ik zo mooi nummer vroeger. vroeger. ik helemaal op te zwijmelen. Ja? Ja. Meer ja. goed. Ja. Ja. ja. We gaan naar de Stanfordse berichten zo, denk ik. Ja, ik doe eerst maar even een plaatje nog. Ja, ja. ik doe eerst maar een plaatje Ja, ja zo, nog. ja. we ja. hebben we er heel veel... Ja, we gaan die plaat nog een keer duilen. Dat is maar verstandig. Nou goed. Yes! Straks onder andere uh, Bo Anderson en ook nog uh, uh, Sad Night Dynamite. Eerst hier de Yes yeah, Yes. Burning. Zitten. Ja, yeah, yeah yes, burning, cool it down. Zeker, dat moet je doen als er vuur is, dan moet je het cool downen. Goed, het is de tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken weer even wat hier in Zandvoort allemaal speelt. En uh, een van die dingen die je speelt is dat uh, dorpsgenoten op het doek te zien waren van Wim Hildering. Afgelopen maanden ze, hebben ze hard gewerkt aan een fictiefilm van uh, I, Ayla van Kessel. Uh, dat gaat over de goede mens van Zandvoort... En uh, 1 april gaat hij in uh, première. Het is geen grapje. Het is een modern sprookje vol met humor. En het is op bekende plekken in uh, Zandvoort geschoten. Uh, onder andere in het oude raadhuis. En het is ook tot stand gekomen met het steun van het uh, filmfonds. En uh, uh, het gaat over drie goden die strijken neer. Met een missie om uh, te weten hoe het, of de goedheid onder de mens nog een beetje leeft. En uiteindelijk is er één jonge schoonmaakster, Cindy. Die begint een gezellige bakjeszaak. Ja, weer over eten. En uiteindelijk uh, probeert zij die gebakjeszaak te runnen. Dat lukt he heel moeilijk, want die energieprijzen zijn gigantisch hoog. Dus, uh, nou ja, Het gaat over een Duitse schrijver, Bertolt. Die heeft het geschreven, Bertolt Brecht. En die kijkt altijd heel kritisch naar deze maatschappij. En dat hebben ze uitvergroot. Nou, dat is een leuke voorstelling. Dus het uh, duurt uh, 45 minuten. Is ook nog wat overleven. 45 minuten. Je ja, dus misschien he? ook allerlei bekende standwoord voorbij komen. En het leuke is. Als je al donateur bent van Hildering. Kan je gratis erheen. Hey, kijk. Dus dat is natuurlijk wel uh, interessant. Hey, 1 april. En ja? 22 april is de gewone voorstelling hè, van Hildering. Oké. Okay. Dat ja, het, het weekend. 1 april leuke geval, twee voorstellingen. middag om 3 uur. En s'avonds om 8 uur. Ja. Het goede van de mens. Ja. Er is weer een nieuwe biljart. De cursus gaat van start vanaf woensdag 19 april. Het bestaat uit vijf lessen voor 19,50 per persoon. En uh, de, de, hij wordt dus gegeven, dat is wel heel leuk, door de ervaren biljarter Ben Klausing. En die ken ik goed. Uh, opgeven kan je dus uh, via Bali DBT, dus de blauwe het atplus.zandvoort.nl. Dus als je zin hebt om te leren biljarten, kan je een aantal woensdagen achter elkaar uh, de fijne kneepjes van het uh, biljarten Wat heerlijk. leren. Sick. Ja. Ja? Ja? Geen nieuws. Nee. Nee, nee. geen stap. Oké. Okay. Nou, dat nou. vertel ik nog even over een pianoconcert. Dat is ja? komende vrijdag van 2 tot kwart over 3 in Pluspunt Zandvoort Noord. En uh, Leon de Groot die gaat dus uh, een pianoconcert ge geven. Kost 2,50 en je krijgt een lekker gezellig bakje koffie erbij. Wat heerlijk. Nou goed, uh, binnenkort uh, 30 maart kan je weer bij de uh, taxateur uh, in het. Um, een blauwe tram aanschuiven. Mocht je allerlei sieraden hebben of dingetje denken van nou dat is gewoon heel veel geld waard. Dan kan je het bij hem laten taxeren. En als het een beetje moeite waard is dan hoppakee krijg je meteen begels mee. Dus dat is wel heel lekker. En dat is dus in het wijkcentrum de blauwe tram. En even kijken. Nou je kan alles meenemen. Oude sieraden, horloges, gouden tanden. Nou moet ik de hitte plekken eruit halen? Gaat verdammen. Oh ja nee. Ik denk dat. Als jij iemand hebt die, gaat die overleden is, dan kan je wel zeggen van nee, gaan ze er even uit. Ik ken wel sommige mensen die hebben dat. Jazeker. Dus, uh, er is trouwens ook van uh, uh, op het YouTube kanaal van René Van Kolm is uh, nu zijn podcast. Uh, die wordt uh, steeds meer bekend. Ja? Die heet van Verslaving naar Vrijheid. En hij was voorheen was hij dus de drummer van Doemar. Ja, ik herken hem. En uh, hij heeft dus. Uh, ja, hij is dus uh, toch een lang pad heeft hij dan uh, gedaan. En hij vertelt zonder schaamte en opsmuk over wat verslaving en herstel daarvan inhoudt. Okay. En hij heeft onderweg een gast waarmee hij een diep gesprek heeft. Zo hebben Najib Amhali en Dan Carrot, die is van de dans, weet je wel. Yeah. Die hebben gesproken over een uh, verslavingsverleden. En Joris Lindsen vertelde over zijn alcoholische stiefvader. Dat is wel bijzonder. Ja, zeker. Ja goed, het is uh, geen onbekend. Uh... Theorie, mijn vrouw werkt bij Jelinek, dus ik ja. hoort vaak van dit soort verhalen aan het ja. Nou goed, wat nog meer een eenzijdig ongeluk op de zeeweg was. Van, was zondagmiddag, bijna al een week oud, maar goed. De auto is op zijn zijkant terechtgekomen. Het gebeurde om, gebeurde om half vijf bij de camping Bloemendaal. En ja, verloor het macht over het stuur. Raakte een verkeerspaaltje en dan lag hij op zijn kant. En hij is door de ambulance gecontroleerd, deze man. En hij mocht dat gewoon zo naar huis. En ja, die auto heeft wel wat flinke schade aan één kant. Dus uh, ja, probeer je ja. in te houden. Ik, ik, ik zie trouwens ook nog dat de voorbereidingen al beginnen voor Koningsdag uh, in april. 27 okay. april. En je kan op woensdag 12 april kan je weer een ma marktkraam huren voor de rommelmarkt. Dat kan je doen in de krocht vanaf half acht tot half negen. En een kraam kost 25. Dus uh, per persoon kunt je maar één kraam huren. Maar ik raad je, op om, uh, raad je aan om het gewoon met een paar te doen. 25 euro? Voor een, voor een kraam. voor. Goed, een o, die verbouwing moet natuurlijk nog gebeuren. Nu snap ik waarvoor die prijzen zo hoog zijn. Dat oh, moet ook allemaal bekostigd worden. Ja, nee, nee. ze doen in de kroeg uh, dat je een kraam kan gaan huren. Maar het is gewoon op straat. Huh? Die Koningsdag. Ja. Dus het is er gewoon zij, op straat. Dus, ja, je, je, je kan daarheen gaan om een kraam te gaan huren. Ja, oké. Okay, precies. Nou goed. Uh, zelfs, en tevens goed. worden er vrijwilligers gevraagd voor 27 april al. Okay. Dus ga er zo over nadenken of je die dag misschien... Uh, Ter, jezelf ter beschikking wil stellen van het, het koningsdagsgebeuren. Ja, zeker. Nou goed, het leuke als je op straat kan staan. Maar goed, als je denkt, nou ik weet het, misschien gaat het wel regenen. kan het dus ook een beetje tegenvallen. ga ik binnen staan. 25 euro. Ik weet het niet meer, maar, maar, maar ik niet heel veel op zo'n koningsdag. Zo. Maar als je een kraam hebt, dan sta je dus wel droog. Dat ja. is dan wel weer fijn. Jazeker. En het geld, geld komt ook goed terecht. Want binnenkort moet er nog een nieuw architect aangeboden worden. Of aange, aangetrokken worden voor de krocht er moet toch zoveel gebeuren. Want het moet allemaal volgens de ruggeltjes. Nou goed, dat kennen we allemaal wel natuurlijk in Zandvoort, hè Dingen verbouwen. En architecten. Eerst maar eens even hier. Bo Anderson. Island. I am an island. Baby. Do you think that I need you? Who? You lost diamond, baby. Wayne, Wayne, Wayne. Now what you say?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 muziek zegt Bo Anderson en het heet Island Baby. You're an island baby. En hier in de zaterdagmorgen hebben we die landenkeuze. We even te kijken, want vandaag is hij jarig. geworden. Vanaf, hoe oud wordt hij? Wordt hij hij is van nu? 1947. Ja? Dus hij wordt, uh, dan is hij 76 geworden. 76? Jezus, ah. ik dacht dat hij veel ouder was. Nee. Maar hij is ook heel jong begonnen. Nee. Elton John. Okay, sorry. John Elton, zo heet hij natuurlijk eigenlijk gewoon. Hè? Ah. Sir John Elton. Ja, ik ja. heeft ooit zijn naam veranderd, maar gewoon aansteller. Ja, die film is wel een aanraad. Ik vond hem echt uh, ja. interessant. Ja, zeker. zeker, en zeker. zeker Als een man een, gaat zingen over zijn gevoel, vind ik altijd zo interessant. Maar hij heeft een vriend, en die. Uh, nee, nee, eigenlijk zijn tekstschrijver. Yeah? die schreef allemaal gedichten. en hij ging er muziek onder zetten. Dus het is niet zijn gevoel, het is van die vriend die. Uh, die ook daardoor heel rijk geworden is. Maar die, die is buiten de spotlight. Ja, oké. Okay. Nee, ik moet de beginperiode van Elsie, vond ik wel erg grappig. Maar later is het allemaal een beetje te musicalachtig achtig geworden. Ja. Maar ja, goed. Als je wat ouder wordt, dan zit je en er al ook anders in. Ja, al die brillen. Al die ja. Die, ja, ja. die, ja, die film is echt leuk. Ik ja, kan je aanbevelen om het te gaan doen. Nou, nee, goed. De laatste tijd hoor ik hem steeds vaker weer op de radio natuurlijk. Ja. ja, zeker. Zal hij gaan winnen, denken jullie? Nee? Nee. Nee. Nee. nee. nee. Ik vind, ik, zitten wij niet? Dat hoor ik afgelopen week ook. misschien ook door uh, uh, Lubach. Die zei van. Heeft de, nee, de Nederlandse jeugd het zwaarder dan vroeger? Het, het is allemaal zo. Anders zo. Mm, ja. Zo, mm. ze en dan, weten denk, dan, je dan niet wat ontbering is. Nee, juist. Ja, ik weet niet meer wat ontbering is. Dan, denk, dan hoor je de hele plaat. Die is ook zo aanstellig. Terwijl, oh. Er zijn heel veel serieuze dingen in de wereld bezig. En nee, dan hoor je zo'n plaat weer zo. Mm. Dan denk ik, nou, moet dat gaan winnen dan? Nee. Volgens mij zitten we. Arcadia was natuurlijk. Dat was. Misschien wel op het juist. Dat was vernieuwend. Ja. Dat was dat vernieuwend. Ja. En Het dus is hetzelfde. Dus dat is het niet leuk meer. Nee, nee, nee, dus. En dat zal je ook altijd zien. Dus zijn ze, zo worden ze geprogrammeerd dat voor dat nummer, of na dat nummer, komt ineens een up-tempo. Ja, dan ja. ben je het nummer allemaal weer van vergeten. Ja. ja, ja Inderdaad, zo gaat dat. Nee, We zullen het weten. Maar het is ook altijd maar net op welke plek je mag precies. optreden. Als je aan het eind zit, dan. Uh, ik goze out with a bang. Mm. En dan, uh, dan uh, onthoudt iedereen dat. Ja. Dan gaan ze daarop stemmen. Mm. We zullen zien ja. of Mia, Nicolai en Dionne Koper het gaan redden. Ja. Uh, komt Wanneer het is dat eigenlijk? Koper. Koper? Ja, koper. <laughs> Die komt vast uit Zandvoort. Nee hoor. Ja, want ja, dat is wel een leuk de detail. Van, uh, we hadden in Zandvoort. Is de naam Koper natuurlijk een enorme. Uh, uh, naam dat heel veel mensen hebben. Yeah. Maar toen hoorde ik wel tijdens uh, die avond dus dat uh, heel veel koperdraad verkocht werd voor het zetten van strikken. En ik denk, komt daar dan die naam koper vandaan? Dat al die mensen koper heten. Dat is oh, allemaal nee. de uh, families van die koperdraaiers. Of die, die, die kopertrekkers. Die, uh, ja, ja, ja, zeker. Zoiets, weet al die strikken die gevolgen. Ik weet niet of het zo is hoor, maar het leek mij een logisch uh, iets. Ja goed, dus, uh, je zei al, hij is vandaag jarig, hij wordt vandaag uh, 76 en ja. dan laten we hem ook maar even draaien. Dat dan... zal we hem gelijk maar even en laten Alton draaien. John, die dan met toch Dua uit... Lippa samen. Ja, wat zeggen, die kunnen toch altijd weer uh, iets uh, nieuws maken. Ja. Beetje hip. he? John. Hij is vandaag jarig en uh, is al gebleven tot 76, maar, maar steeds, steeds komt hij toch weer tevoorschijn met iets hips. Dit is een uh, twee plaatjes in een nieuw jasje gestoken samen met Dua Lipa. Ja, uh, uh, nou, maar een leuk detail natuurlijk wat nou. onze uh, co-host vertelt vandaag. Want hij drie jaar geleden naar hem toe geweest is op Nieuw-Zeeland. Yes. Yes. Lekker naar de deur. Niet, niet gewoon bij ons in Zeeland, maar Nieuw-Zeeland. Yeah. Ja, natuurlijk. Yeah. Once in a life. En dat kwam toevallig op je pad. Yeah. Ja, gaaf. Hè? hè. Dat gaaf. Was dat de moeite waard? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Zeker omdat het zo in je schoot geworpen wordt. Dat is extra speciaal. Ja. Ja. Ja. Je weet eigenlijk, hoor ik hier niet. Nee. Want, uh, nee. Nee. Het was de hele planning niet die <laughs> nee, avond. Ja, nee, Eigenlijk was ik hier anders nooit geweest. Nee. Weet je, ja. nee. Dat, dus omdat het slecht weer uh, was... is dat waardoor er veel kaarten uh, overbleven. Mensen konden niet komen vanwege het slechte weer. En wij waren toevallig aan, die, aan de oostkust die avond... waar Elton John optrad En wij hadden iets van... wat gaan we doen hier? Het regent. Nou, we dus gaan we naar Elton John kijken wat is de kalender voor vanavond en de in Zeland. de En je mogen denken, oh kijk, John Elton John treedt hierop. Treed op nu. Ja, okay, nou ja, dan ga je dus om. naar de, de, de internationale ticketswap. En uh, dan moet uh, je ook maar maar dit allemaal vinden. En, uh, een kaartje. Nou, ja, dat leuk. Dat moet toch allemaal net leuk. op pad komen Tegen een bedruk. leuke prijs. Ja, zeker. Ja. Hartstikke leuk. Zeker. Nou, ja. Het schijnt dat wij in Nederland willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar we hebben de technologie helemaal niet om dit te bereiken. En dat is een man, Arnoud uh, Jaspers, pleit voor energieraad. Uh, naar, uh, ja, naar betere samenwerking. En er zijn allerlei verhalen de wereld ingeholpen. dat bijvoorbeeld het bouwen van een kerncentrale. dat dat jaren gaat duren. Mm. Dat heeft te maken met bureaucratie, dat heeft te maken met afspraken. Met, met, met allerlei ideetjes erover. Hij zegt van. als je het echt goed aanpakt, is het een jaar of vijf, zes. dan moet het voor elkaar te boksen zijn. een kerncentrale bouwen. Maar goed, nu heel veel mensen uh, van de milieubeweging. Die spreken dat tegen. Die zeggen van nee, nee, het kost veel langer om het allemaal voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk moet het ook van het gas af. Dus er moet wel iets gaan gebeuren. Dus uh, ja, uh, dat zijn nog wel wat stappen die wij moeten maken. Over pak, uh, pak een beetje. 25 jaar mag er geen enkele woning meer verwarmd worden met gas. En oh. in 2030 moet half Nederland al uh, op een warmte net zijn aangesloten. Oeh. Ja, dat zijn nog wel stappen die we nog moeten maken. Dus, zeker, uh, zeker. Koken we allemaal inductie alle dames ja, en zeker. Ja, ja, zeker. Ja, maar Ik zit in een wijk die nieuw is. Dus uh, ik ben daar in uh, 2000, begin 2000 komen wonen. En toen was het al uh, allemaal uh, niet op gas. Nee, De hele wijk niet. Oh, Oké, okay, dus dat is makkelijk. Dus, uh, ja, ja. Ja, ik heb zonnepanelen en ik zit steeds met vaker te denken... Van, ja, je wil eigenlijk gewoon die energie die je opwekt... die lever je nu terug, dat is, natuurlijk, ja, dat is eigenlijk armoedig. Eigenlijk moet je zelf een accu hebben... Ja. en daarin op staan. Een Elektrische auto kopen en dan uh, ja. daarin ja. opladen. Daarin opladen, ja. daar, dan daar je moet je eigenlijk naartoe. Plaats een batterij best, uh, in je tuin. Oplossing. Ja. Nou goed, ja. ja. nog een enkele platen ja. voor... Ja. in uh, je tuin, wat dacht je daarvan? Een jacuzzi in de tuin? Ja. Wat energiezuinig is dat zeg. Zeker ja, met al dat water. Ja, nee maar. Dat die extra stroom van je zonnepanelen. Okay. Maar Je kan ook stop in je batterij. Gooi een batterij in je tuin. Ja. Ja. Ja, maar het vervelende is natuurlijk in de zomer heb je heel veel energie. Die energie gebruik je niet, want het is heel lang licht. Precies. Dus dan, dan moet je eigenlijk, weet ik wel, tientallen accu's hebben, waar je dan de wind mee door kan komen. Het is moet een moet je ongezellige dit... tuin dan met al die accu's erin. Ja, dat is wel een punt. Ja, of je allemaal maakt gewoon accu's. een terras en heb je die accu's er allemaal onder. Ja, we hebben allemaal accu's in dat je oh, Die zeggen nou Ja, goed, er moet toch wel iets bedacht worden. En uh, nou ja, ja, ja, dat is zeker. Dat is goed. Enkele platen voor tien uur straks morgen jullie goeiemorgen voor Eerst maar even Sad Night Dynamite. What that en zo heet hij. Oh, oh, yeah. sure oh, oh. control. Let your head down. What's that on your phone? Where'd the time go, You're still living alone. Still What you're still living alone. Maybe. What, does that make? What does that make me? What oh, does that make me? All this love's too much. She swims through my. Fun, then my lips cracking up. I made a promise to be us, so I'll be showing up. Changed a lot, but I'm still the same as when we're growing up. Yeah. I know we drifted apart, don't need to stay alive. I still remember so clear watching the cable cars. What you said you mean? wouldn't go near, you'd rather climb the rock. But I had other ideas, I'll meet you at the top. Call me if you're getting lost. What does that like make me? What does that make me? What does that make me? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Appartement maakt verschillende soorten stijlen muziek. En dit is er een van. Set Night Dynamite. En wat does it make me feel? Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet. It makes me feel good. Yes, it makes you feel good. Yeah. Ja. Dit is het weekend dat de zomertijd weer ingaat. En dat geeft ons altijd wel een zeer prettig gevoel. Ja. Om s'avonds wat langer in de zon te kunnen blijven zitten. Hoewel. Nee, nee. Niet meer in de zon zitten. Hè? Dat was het verhaal natuurlijk afgelopen week. Onder een parasol? Ja, onder een parasol of uh, de factor 30 insmeren. Of maar zo. dan moet je nog insmeren. Want je zit wel een expert uh, naast mij. Die smeert er altijd in met factor 50. Ja. En, ja. en dat 50. houdt maar niet op, dat insmeren. Nee. Ik ben er al mee begonnen. Oké, okay. ja. zo. Nu Hartie al. Idee. Vandaar dat je er zo goed uitziet als ik. Oh. <laughs> Oké, okay. okay. hartstikke goed. Van jezelf okay. overtuigd. Ja, ja. Wij nuchteren en Hollands doen dat vaak niet. Maar dat mag wel. Ja. Zeker. Maar het is trouwens ook vandaag. Uh, we hebben natuurlijk een zomertijd, we hebben het al over gehad. Maar je hebt die Earth Hour 2023. En die, uh, die roept dus individu, individu duur op om uh, een uur lang het licht uit te doen. Vannacht, vanavond. Oh. En dan doen ze ook in restaurants, dan kan je weer kaarslichten zo eten en, hmm. uh, en doen. Nee, fijn stof. Romantisch. Helemaal niet goed. Kaarslicht is fijn stof? Fijn Nou. Oh, niet doen. Oh. Oh, en als je nou een, een olielampje doet. Pooh. Is dat heel erg? Zo uh, zo uh, met zo'n uh, uh, lont die in de olie hangt. En dat gewoon nee. zo is dat erg? Is ja. dat uh, erger dan uh, gewoon een kaart verbranden? Foto's daarvan zijn altijd heel schattig. Maar tot je er zelf in die dampen zit. dat je denkt, nou, nee. Ja. Doe het licht maar weer aan. Maar het is wel zo, inderdaad. Mijn, mijn vriend heeft dan zo'n... Uh, CO2 meter. En als je ja? dus inderdaad in een ruimte zit en er zijn wat kaarsen aan, ja? en je bent met wat meer mensen de deuren dicht, dan komt hij heel snel boven de 2500, 3000 uit. En, dat, en officieel mag het maar 800 zijn. Ja, Oké, okay. dus nou, zo snel dat. gaat dat, hè? Ja, dat bedoel je. En wij waren dus bij Hotel Faber dan de uh, afgelopen week dan bij die. Uh, bij die avond met uh, van de babbelwagen ja? en het was zo heet daar. En de, nou, dit was echt wel een superspread-event hoor, absoluut. Superspread-event. Ja, event. maar gelukkig, ja, ik heb uh, nergens last van en zo. Maar ik denk van, nou, dit zijn die dingen. Dan zit je daar dus met 300 man in zo'n ruimte. Ja. En je hebt maar een paar hele kleine ruimtes die open kunnen. En dat is dan wel erg bevorderlijk voor, hoor. En, en, en uiteindelijk dan, uh, zeg, de volgende dag gaan ze kijken... Oh, het is niet helemaal goed gegaan. Nou ja, 300 naar, man die daar... Ja, woensdag. Uh, ik weet niet of er woensdag heel veel mensen ziek geworden zijn. Maar je hoort veel dat de mensen nu corona hebben, hoor. Weer, toch weer. Oké, okay, oké. Okay, okay, nou, hmm. ik wil er niet over beginnen, maar het schijnt weer op te leven. Ja. Nou, het laatste woord is aan Marco. Ja, jeetje. Ja. Um, <laughs> dat was vroeg. Maar hebben dus wij de, de, de, de, de loop van uh, Zandvoort al behandeld? Ja, die hebben we al ja, behandeld. Dat ja. ja, zie je, daar was ik nog niet wakker. Nee, nee het. Nou, ik kan nog anders nog wel een vertellen over, een, uh, over de ontdekking van een woninginspecteur. Ja? Die ging dus uh, een woning inspecteren. En toen uh, zag je een 2,5 meter lange reptiel op zolder. En hij dacht van nou, dat is een opgezet exemplaar. Op zolder? Ja, okay. dat vond ik ook wel apart. Ja? Nou, uh, maar toen... Toen uh, deden ze de zaklantaarn aan en ik keek, uh, scheen in zijn ogen. En toen gingen die open. Dit is echt zo'n griezelfilm, weet je wel. Want daar staat een... Well, hij leefde gewoon. Een krokodil. alligator. Ja, dat is een krokodil van oh. 2,5 meter... Nou, ik zou hem echt te pletter schrikken. Mag dat wel? Mag zo'n ding wel Nee, lopen? maar hij was gewoon uh, illegaal. Had hij zich toegang, toegang verschaft. Maar dat hij er al die trap op gegaan is. Is dus... een beschermd dierspoort? Mag je die afschieten? Nou, ik zou het gewoon doen. Ik zou gewoon zo'n staak door zijn hart doen. Dat... Maar ik zou hem ik zou echt helemaal te pletter schrikken. Dat was zeker... Maar de dierenbescherming heeft inmiddels uh, de alligator een nieuwe thuis gegeven. Oh. En de lokale overheid heeft een foto van, uh, van die alligator... van de ontdekking op Facebook geplaatst. Bijzonder. En het was dus in uh, New Hanover County in North Carolina. Zeker, nou gaat hij er even de, de zolder op zoekt. Misschien ja. uh, krijg je ja. de voeten. Ja? En misschien kon hij niet tegen water. Ja. Heel bijzonder overgaan. Klimaatverandering, ik denk. We gaan naar huis in. Oh, goed weekend. Tot volgende Tot volgende keer. week. Tot volgende. Dag week. Week. Dag Hoi. I just don't know that you do it You wait around in the conversation While I get in and start stumbling through it I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet Or the role or the feel Of where I was going with it all I was suffering more than I left Tropic morning news was on There's nothing stopping me now From saying all the painful parts I've lie. Got to my feet, feeling that I'd let you down Wanted to say it slow and perfect But it all somehow got switched around Something went off on its own My dumb automatic chit-chat It's not what I meant to say at all, there's no way you can attach me to that Got up to see the day with my head in my hands, feeling strange When all my thinking got mangled and I caught myself talking myself off the sea I was suffering more than I let on the topic. Yeah